mm ...van de Strand Derby vanaf de compact disc Introducing. En deze week is het nummer 15 in... ...de CD Top 20. Het spreekt vanzelf dat je straks aan het begin van de tweede uur van de CD-show... ...een importexemplaar zoals gezegd en het is een kleintje, het is een 3-inch. Het eerste nummer duurt 10 minuten, we draaien er zeker een minuut of 5... ...van Barbara Gaskin en Dave Stewart. Droganskin en Dave Stewart van de CD-single De Locomotion. Bij de importplatenzaken en de betere CD-zaken kun je hem halen. Ja, en dan nu. Uh, ja, het klinkt een beetje beladen, maar het is echt waar. We hebben de wereldprimeur van de nieuwe Bruce Hornsby en de Range. Meteen op compactdisc, zoals je het gewend bent van ons. En het album heet Scenes from the South Side. Maandag over een week ligt hij pas in de winkel. Dus niet aanstaande maandag, maar de week daarop. Dus we lopen aardig voor, kun je zeggen. Hornsby die wilde graag professioneel basketballer worden, maar besloot toch maar de muziek in te gaan. En daarom ging hij piano studeren aan dezelfde muziekschool waar Jacob Pastorius en Pat Metheny hun opleiding kregen. Daar liep hij ook het grootste gedeelte van zijn latere begeleidingsgroep The Range tegen het lijf. Van zijn vorige album werden worldwide meer dan 2 miljoen exemplaren verkocht. Ook tot zijn eigen stomme verbazing, want hij schatte, nou als we er 100.000 halen is het veel. Van dit nieuwe album, uh, album Theme from the Thales Side, is ook een cd-single verschenen. Het, uh, het nummer heet Valley Road, wat op cd-single uit is. En dat is uitsluitend voor uh, mensen die professioneel met muziek bezig zijn, uh, verkrijgbaar. Dat is een zogenoemd promotie-exemplaar. Dus aan die cd-single van Bruce Hornsby kun je niet komen. Tenzij je om half elf luistert naar Jan van Ditmars met de prijsvraag. Want we geven vanavond maar liefst 10 cd's weg van Bruce Hornsby. En ook... 10 van die uh, uh, zeldzame CD-singles. Dus zorg dat je erbij bent om half 11 in dit programma voor de prijsvraag. En dan nu dus van uh, Scenes from the Southside van Bruce Hornsby en The Range. Jacob's Ladder en daarna The Show Goes On. De wereldprimeur van de nieuwe Bruce Hornsby. the same tired flames burn Hornsby en de Range, het nieuwe album vanaf Compact Disc, heet Scenes from the South Side. In het volgende uur, zoals gezegd, geven we 10 exemplaren van die Compact Disc weg. En bovendien nog 10 van die zeldzame CD-singles die niet in de handel komen. Straks doen we het overzicht van wat er op CD uit is bij de importplatenzaken. Maar eerst ook een nieuwe Compact Disc van Erasure, hij heet Innocence. Er wees alweer een bandje rondom Vince Clark, maar dat wist je vast al. Luister eens naar Heart of Stone en daarna Ship of Fools. Razor was dat en die Innocence heet de CD. Flying Burrito Brothers en ook Sleepless Nights van hetzelfde bandje. Cry Tough van Nils Lafgren, Foreigner, Cat Stevens, Rock and Nails van Steve Young, Shadowfax en Folk Songs 4 Shhh, van Ten Years After, Seven van Chicago, Music for Pleasure van The Damned, On the Strength van Grandmaster Flash, Diamond Sun van Glass Tiger, The Best of Willie Nelson, Catch the Wind van Donovan, Ugly Americans in Austria van The Wall of Voodoo, Time van Elo, Boulevard en BLVD. Savage Amusement van The Scorpions. Little Touch of Smilson van Harry Nilsson. Live in New York van Tomita. Butthole Surface en Hairway to Steven. En tot besluit Pretty Poison en Catch Me, I'm Falling. Dat waren de nieuwe compactdiscs bij de importplatenzaken en de betere CD-zaken. De volgende is ook hartstikke nieuw, die hoor je ook. Het eerst hier bij de Troste CD-show dat is Thomas Dolby en Aliens Eat My Buke. Dolby die was verantwoordelijk voor de hit van Lina Lovitch, Toy, en werd daarna zeg maar, ontdekt door grootheden als Joan Armatrading en Foreigner. Hij stond in 1983 in de Amerikaanse top 5 met zijn single She Blinded Me With Science. Van Dolby is ook op cd verkrijgbaar The Golden Age of Wireless en The Flat Earth. Zijn nieuwe dus heet Aliens Eat My Buke en daarvan Pulp Culture en May the Cube Be With You. Thomas Dolby that, that is, is sweeping our country. country. It's called Pulp, P-U-L-P. <laughs> and it is hiding the minds of our young people today. Yeah. Nieuwe Thomas Dolby, Aliens Eat My Buick, heet hij. En dan nu naar Barclay James Harvest, wat symfonisch getinte muziek voor de fans. Je weet ongetwijfeld dat een paar jaar geleden Barclay James Harvest op de markt kwam met het album, ook op CD trouwens, Berlin. Dat waren opnamen die in West-Berlijn waren gemaakt en nu zijn ze juist naar Oost-Berlijn gegaan voor het volgende album en dat heet Glasnost. Nost. En daarvan hoor je een vrij lang stuk, On the Wings of Love, Barclay James Harvest... We'll Clay James Harvest van de nieuwe CD Glasnost opname. Die werden gemaakt in Oost-Berlijn. <coughs> Zo, ik was er helemaal uh, geëmotioneerd ervan geworden. De laatste compactdisk die is uit via de import. Dat is er een van Boulevard. We hebben een week of drie geleden de LP gedraaid bij gebrek aan de compactdisk, Maar nogmaals, die is er nu dus wel via de import. BLVD en uh, het groepje heet Boulevard. En daarvan hoor je, ja, het zal het laatste zijn uh, in dit uh, eerste uur van de CD-show Missing Persons. Het album van Boulevard, BLVD, je hoorde Missing Persons. Tot zo na het nieuws van 10 uur. Wil een live cd van Tina. En daarvan hoor je Typical Mail. Als ik nog zo swing op de leeftijd van Tina Turner, nou, dan mag ik niet klagen. Dit was typical mail van de dubbele compact disc Tina Turner live in Europe. Aan aardige brief van Martijn ten Napel uit Gouda, en die schrijft... Je vroeg waar het over gaat. Uh, naar mijn mening gaat het over een man die door de hitte s'nachts niet kan slapen en daardoor buiten wat gaat wandelen. Hij ontmoet dan een vrouw, een nogal mysterieus type, waar die op slag verliefd op wordt. Hij probeert haar, of zij hem staat er, te verleiden en ze knopen een nogal vreemd gesprek aan. Maar ja, het is uh, nacht en s'nachts gebeuren rare dingen. Op het eind krijgt hij haar, gezien het einde van de videoclip schrijft hij nog... Of dit de juiste uitleg is, weet ik niet. De tekst is inderdaad vrij ondoorzichtig. Groetjes van Martijn en schrijft hij ook nog de groet aan Jan van Ditmars. Martijn, bedankt dat je de moeite hebt willen nemen. En uh, ja, we nemen het graag van je aan dat dat de strekking is van het verhaal van Robbie Robertson. Over naar de CD-singles. Hier is uh, een van de laatste van John Cougar Mellencamp. De CD-single heet Check It Out. Hier is het titelstuk. Een van de nieuwe CD-singles John Cougar Mellencamp en Check It Out heette deze. We gaan eens even kijken wat er deze week uitgekomen is bij de gewone Nederlandse platenmaatschappijen op het gebied van de compactdisc. Er zit vast weer wat voor je bij, luister even mee. Bij CBS Shake You Down van Gregory Abbott en Hide Your Heart van Bonnie Tyler. Bij Ariola Walk Into Light van Ian Anderson en E uh van Jethro Tool. en ook van Jethro Tool Passion Play. En dan van Spenda Ballet Diamond en RSVP van Anne Clark live in Utrecht. Volgende week staat er in dit programma. Bij bertelsdistributie Distributie Guitar van Frank Zappa en ook van Zappa You Can't Do That On Stage, Volume 1, van Elvin Bishop Is You Is Or Is You Ain't. Wat een titel. Life uh, van Blues and Trouble, Echoes in the Night van Gary Brooker, Dr. Feelgood en Doctors Order en ook van Dr. Feelgood Fast Women Slow Horses. Bij EMI Aliens Ate My Buick van uh, Thomas Dolby en bij InDisc Innocence van Erasure en dan bij Polydor tot besluit North and Star van Jerry Rafferty en Strings of Steel van Michael Hedges. Die hadden we vorige week in het programma en Jerry Rafferty doen we zo dadelijk. Dat waren ze Jan. Dat waren weer de releases, samengesteld door Jan van Ditmars. En morgen kun je ze weer zien op Trostede tekstpagina 355. Wat ook deze week uitkwam is de Hit Singles Collection van Petula Clark. En daarvan hoor je Don't Give Up en uh, daarna The Other Man's Grass Is Always Greener. Het zijn allemaal composities van Tony Hatch, Petula Clark en uh, de Hit Singles Collection. Never what it seems We're always searching in our dreams To find that little castle in the air When worry starts to cloud the mind It's hard to leave it all behind And just pretend you haven't got a care There's someone else in your imagination You wish that you were standing in their shoes You'd change your life without much hesitation But would you if you really had to choose? As someone else I'd rather be living in a world of make-believe. To stay in bed till nearly three with nothing there to worry me would seem to be the life I might achieve. But deep inside I know I'm really lucky, happiness I've never known before. And just as long as you are there beside me, I know Alle grote hits van Pachula Clark staan erop op de Hit Singles Collection, een dubbele compact disc. En dan gaan we nu weer een primeur draaien. Nou, het zijn een heleboel primeurs hoor eigenlijk vanavond, maar dit is er weer een die eruit schiet. Dat is de nieuwe Joe Jackson. Het album heet Joe Jackson Live 1980-1986. Het is een dubbele compact disc die aanstaande maandag in de winkel ligt. Jackson die zegt over liveconcerten op de inlay van de CD, het boekje wat erin zit, het volgende. Ik heb twee rotsvaste regels voor liveconcerten. Eén, hoe klein het publiek, hoe slecht de akoestiek, hoe smerig de kleedkamer ook. Elk optreden is belangrijk. En twee, speel op liveconcerten wat je spelen wilt. En verder zegt hij nog, tegenwoordig worden sterren gemaakt door clipmakers en platenbazen. Maar voor mij zijn live altijd het meest echt geweest en onontbeerlijk in het contact tussen artiest en publiek. Dat is het moment van de waarheid. En dan ook dit. Aan live albums heeft Joe Jackson altijd een hekel gehad... omdat er meestal met de opnames zo geknoeid wordt achteraf. Aan zijn opnames is in ieder geval niets veranderd. Je hoort achtereenvolgens One to One uit 1980, opgenomen in Manchester in Engeland. Daarna Stepping Out, 1986 opgenomen in Vancouver in Canada... En tot besluit Is She Really Going Out With Him in een a cappella versie die heel leuk is. En 1983, toen werd het opgenomen in Sydney in Australië. Als primeur bij de Tros Joe Jackson Live 1980-1986. Beautiful when you get mad, or is that a sexist observation? Or a one to one was wrong. minuten over half elf. Je maakt de kennis met de nieuwe dubbele cd van Joe Jackson. Hij heet Joe Jackson Live 1980-1986 en hij ligt aanstaande maandag in de winkel. Als je zit te wachten op het wekelijkse rubriekje met digitaal nieuws, dan moet ik je vanavond teleurstellen. Er was heel weinig te vinden in de pers over de compactdisc en aanverwante zaken. Ja, je hebt al gezegd wat we uh, weggaven. De nieuwe LP van Bruce Hornsby. De CD hoor. De CD-versie. CD, ja, ja. ja oké. Okay. Southside Scenes from. Ja, dat is een lekkere, lekkere titel om je, om, ja. je, om je tong over te breken. Hè? Scenes, Scenes from, from, from the, the South. Side. South Side. Ja, juist, dat <laughs> Goed is zo. hem. En daarbij ook nog 10 CD-dingels. Van Valley Road. Ja, Valley Road van Bruce Hornsby. En dat zijn promotie-exemplaren, dus die komen niet in de handel. Dus zorg dat je erbij bent. Nou, wat moet je daarvoor doen? Je moet antwoord geven. Het goede antwoord op de volgende vraag, Jan. <laughs> we hebben weer een verschrikkelijke moeilijke. Ja, zoals elke week. Ja, ja, dat blijkt wel uit de post. Uh, de, eerste, de eerste LP van Bruce Hornsby. En daar willen we de titel van weten. Ja, hoe heet de eerste compact disc of het eerste album van Bruce Hornsby? Als jij het goede antwoord weet... Pak een briefkaart en uitsluit het een briefkaart. En stuur die naar de CD-show, de Tros, postbus 6060, 1200 GZ, Goede Zender in Hilversum. Dus de Tros CD-show, postbus 6060, 1200 GZ, Goede Zender in Hilversum. En dan gaan we over naar het nieuwe album van Jerry Rafferty, hij heet North and South. Rafferty is schot van geboorte en wilde de muziek in na het horen van Elvis Presley in 1955. Aan het eind van de jaren 60 lukte hem dat, professioneel, in de groep The Humble Bums. Zijn eerste solo maakte hij al in 1971. Net als album City to City uit 1978 mag gerekend worden tot de standaardalbums. En die is ook uit op CD trouwens. Jerry Rafferty dus met North and South. Je hoort achter volgens Tired of Talking en daarna Hearts Run Dry. Jerry Rafferty en de compact disc heet North and South. En dan nu Timbuk 3 en het nieuwe album Eden L.A. Timbuk 3, dat zijn Pat McDonald en Barbara Kay. Die ontmoeten elkaar in Madison in de staat Wisconsin waar Barbara bacteriologie studeerde. Ze maakte in 1986 het eerste album Greetings from Timbuk 3 en nu dus Eden L.A. En daarvan Too Much Sex, Not Enough Affection en Welcome to the Human Race. of the crime, a body in the bed, one victim died and one victim fled, a slave to desire the pain of rejection, too much sex and not enough affection, read it in the paper, or watch it on TV. Still no connection Too much sex And not enough affection De nieuwe Timboek 3, hij heet Eden L.A. Het is drie minuten voor elf geworden, bijna het einde van de cd-show. Maar op de valreep nog een compact disc die net voor de uitzending binnenkwam. Van een meneer waar ik niets van af weet, alleen maar dat hij uit Australië komt. Hij heet James Ryan en de compact disc heet ook zo. En daarvan nog twee minuten Motors Too Fast. James Ryan. En de compact disc heet ook gewoon James Wine En dit was voor vanavond de CD-show. Daar werd meegewerkt door Jan van Ditmars En de digitale techniek deed Michiel Richardson. Tot volgende week.